En dat was de eet. Nou, de eet komt er in het kort op neer uh, dat uh, de sporters en uh, de officials uh, en natuurlijk ook de coaches uh, vertellen dat ze in ieder geval volgens de regels van uh, de sport zullen uh, optreden. Dat ze zich niet zullen bezondigen aan uh, uh, ja, overtredingen van de reglementen. We denken dan meteen aan dopingreglementen. En we denken dan ook meteen, ja, dat klinkt prachtig zo'n eet. Maar als we denken aan de spelen van vier jaar geleden in Sochi. Wat daar allemaal gebeurd is. Hè, de grootste Russische dopingfraude. Dat, euh, ja, dat werpt toch wel een schaduw. Ook wel over deze spelen. Dat kun je niet anders zeggen. Ook al heeft het IOC uiteindelijk hard ingegrepen. Maar nu gaan we kijken naar de binnenkomst van de Vlam. Ja, want ondertussen kijken we inderdaad naar een filmpje... van de reis die de Vlam heeft afgelegd ja, gedurende de afgelopen 101 dagen... Zelfs onder water is hij geweest. Ja, uh, vind dat knap. het kan, hè? <laughs> het is inderdaad een hele reis die die vlam heeft afgelegd. In totaal uh, uh, uh, iets van 2018 kilometer. In totaal 7500 uh, fakkeldragers. De een oud, de ander jong, de een in een rolstoel. Op allerlei manieren, zelfs een robot heeft nog met uh, de vlam, uh, ja, gelopen kun je niet zeggen, maar in ieder geval is met de vlam verder gegaan. Nou, de voorwaarde om die vlam te mogen dragen was als je een dramatisch verhaal had meegemaakt. Of als je heel erg aantoonbaar kon maken dat je gepassioneerd was en dat je de Olympische geest uh, bezat. De vlam is 101 dagen onderweg geweest in Korea. Die kwam dus aan op het vliegveld. Daarna dus 101 dagen door het hele land. Zodat iedereen ervan mee kon genieten. En de vlam die natuurlijk, zoals altijd, in Olympia, in Griekenland, is ontstoken. Want dat is natuurlijk de brakenmat, Dat is de bron van deze Olympische Spelen. En we zien nog voortdurend de mensen die delen hebben genomen aan ja, die, die, die fakkeltocht. En inderdaad ook mensen die nauwelijks kunnen lopen. Een man in een draagstoel. Ja, Kledendracht. Echt prachtig. Dit is allemaal natuurlijk opgenomen. Dit zijn gewoon de hoogtepunten van die fakkeltocht. Een drone zelfs die met de vlam verder is gegaan. En zo kijken we voortdurend naar glimlachende Koreanen die apen trots zijn. Op het feit dat de Olympische Spelen eindelijk weer in hun land zijn. Ook weer door het water. En dan wordt de volgende vlam weer aangestoken. En dan gaan we weer verder en verder en verder. En dan zometeen, dat is het moment daar waarop de eerste toortsdrager. De eerste man met de fakkel binnenkomt. En dan kunnen we ook onthullen wie dat is. Want nu is de stilte daar in het stadion. De vlam wordt aangekondigd. Het staat natuurlijk buiten te trappelen om binnen te mogen lopen. Ze zullen toch niet precies zo getimed hebben dat het zo gaat. Hier hebben we dus een vrouw die met de vlam binnenkomt. Lee Kyung Chung. En zij is uh, een uh, staartster. En uh, die heeft uh, twee uh, gouden medailles behaald in haar carrière. En vijf olympische medailles. Ze zwaait naar het publiek en dan mag ze er een stukje gaan lopen. Dit zijn natuurlijk wel de uitverkorenen, deze mensen. Ook al die andere mensen met dat bijzondere verhaal. Micha had het er net al over. Die, zijn, die voelen zich uitverkoren. Iedereen die met zo'n fakkel, met zo'n toorts in de hand heeft mogen lopen... heeft toch het gevoel dat hij iets heel bijzonders heeft gedaan in zijn leven. Met dat kleine stukje lopen, met die Olympische vlam. Maar dit zijn natuurlijk wel de mensen die het ongelooflijk goed hebben wat zij mogen het doen. Hier krijgen we de vlam in de handen van een golfer, een vrouw, een vrouwelijke golfer... in Bi Park, 39 jaar oud, de schaatser, Chun, die was 42, of is 42 jaar oud... en deze dame mag ook weer een stukje lopen. Zij is de eerste vrouwelijke golfer die een career gold Grand Slam heeft behaald... Dat betekent dus allemaal toernooien, belangrijke toernooien achter elkaar gewonnen. Zij deed dat als eerste Aziatische. En ze heeft 56 weken achter elkaar eerste gestaan op de wereldranglijst bij de vrouwelijke golfers. En ondertussen op de vloer van de arena is een, een sneeuwpad geprojecteerd. En dat sneeuwpad leidt naar die skischans. En nu een voetballer. Ja, we denken terug aan dat WK in 2002... Korea, Zuid-Korea en Japan natuurlijk. En Korea deed daar bijzonder goed onder Guus Hiddink, de Nederlandse coach. We krijgen nu een 42-jarige voetballer. Jung Wan Aan, man die een belangrijke goal maakte. Korea die het geweldig deed tijdens dat WK. En hij mag het een na laatste, nee, twee na laatste stukje lopen. En zometeen gaat hij overgeven aan toch wel iets heel bijzonders. Ik had het al over kippenvelmomenten. We hebben er veel gezien vanavond. Maar het volgende kippenvelmoment komt eraan. Want uh, wat staat daar te wachten? Er staan twee dames te wachten: een Noord-Koreaanse en een Zuid-Koreaanse. En zij maken deel uit van dat Koreaanse ijshockeyteam. Zij lopen met de vlam naar boven. Zij gaan zo meteen dus. Ja, die stellage op die skischans op. Ik wens ze heel veel sterkte trouwens, want dat ding is behoorlijk stijl. Ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Of dat ze misschien met de lift naar boven mogen. Of dat ze blijven staan en blijven zwaaien. En dan uiteindelijk de vlam overgeven aan de vrouw. Het zijn bijna allemaal vrouwen, dat is ook opmerkelijk. Dat is toch wel een prachtig gezicht, hè? Noord-Koreaanse en Zuid-Koreaanse die samen die fakkel vasthouden. Gezusterlijk naast elkaar. Ja, wat gaan ze doen? Gaan ah, ze naar boven lopen? De dus schans veranderd een in een trap. Maar is het ook echt een trap? Of is het alleen maar een projectie? Ja, lijkt dus er is, wel. Op. Ja, zullen wel. ze zelf komen. Ze gaan naar boven lopen. Prachtig. Ja. En dan het laatste stukje in de richting van die vlam. En dan wordt zo meteen die fakkel nog één keer overgegeven. Maar ik zeg het net, veel vrouwen. De eerste loopster was een vrouw, de tweede was een vrouw. Eigenlijk alleen die voetballer. Die mocht als man mee. Dus de emancipatie uh, is inderdaad aardig gevorderd hier in Korea. Ja, en dit is wel een lastig stukje. Het is alsof je een, een marathon slaat, een wedstrijd. Want uh, die trap, prachtig gedaan hè, met die projectie. Ja, heel mooi. De, hij ligt ook op en de lichten gaan weer uit als ze het zijn gepasseerd. En hij klapt in ook als ze voorbij zijn. En ze zijn op weg naar die bijzondere ketel. En dat lijkt nog het meest op een soort van ijs ketel gemaakt van, uh, van ijs. Ja, ik moet ook aan een watertoren denken, gek genoeg. Uh, die je ook wel uh, va va va vaak ziet staan op het platteland. Zoiets is het. Nou, ze hebben het gehaald. Hmm. staan nog na te hijgen. Ik denk dat ik hier wel het verschil kan zien tussen de Noord- en de Zuid-Koreaanse. Ja, maar ik kan me vergissen. De dame met de lange haren ziet ja, er toch iets, ja, iets frivoler, meer, iets moderner ja, iets uit. Meer Kijk, erop. ja, prachtig. Ja. Dit is uh, Yoona Kim. Zij mag de laatste fakkel aannemen. En ze doet dat op Schaatsen. Op een geïmproviseerde ijsvloer daarboven. Een echte ijsvloer, zo te zien aan de krassen die ze maakt. Schitterend. Uh, een zilver me uh, zilveren medaille had ze in Sochi in 2014. Ze had goud in Vancouver in 2010. Acht jaar geleden dus. En zij mag zo meteen de vlam gaan ontsteken. Zij krijgt de vlam dus uit handen van die twee ijshockeyers van Jong Park en van Si-Yoon Het is koud daarboven. Dat is uh, volgens mij wel eens te zien op het gezicht met name van die kunstrijdster. Die in mijn ogen toch wel een beetje dun gekleed daar bovenop staat. Maar ja, je moet er wat voor over hebben. Ze zwaait naar het publiek. Dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren en hoe ze dan die vlam gaat aansteken. Geen duiven gelukkig. Ze dus zullen geen slachtoffers Olamin. vallen bij deze ceremonie. De Kim ketel is trouwens van porselein Tsamaru. gemaakt. Tsamaru. En is een replica van, uh, van, de, van een uh, vaas uit de Joseon uh, dynastie. Kijk en dan wordt de vlam aangestoken in een soort ijsveld en dan gaat hij naar boven. Via een stellage. Het ziet er ook allemaal heel bijzonder uit. Hoor. Met het vuur. Ja, een soort schroef die naar boven gaat. En dan zo meteen, daar is de vlam aan. En zijn de Olympische Spelen van 2018, de Olympische winterspelen van 2018, dus officieel nu begonnen. Ze waren al geopend. Maar nu zijn ze dan officieel ook echt begonnen. Deze Olympische Spelen. 17 dagen van Olympische sport gaan we krijgen. Met morgen meteen al het eerste echte. Grote moment voor Nederland, de 3000 meter bij de vrouwen. Met drie Nederlandse deelnemers: Carlijn Achtereekte, eekte Antoinette de Jong en natuurlijk Irene Wust. Dat zijn de drie vrouwen die dan in actie komen. Geweldig gedaan hier, maar heel mooi ziet het er allemaal uit. We zijn klaar met de opening. Het is gebeurd. Het is gebeurd, vuurwerk. Vuurwerk en dankjewel voor jullie vuurwerk, Geo Lippus en Misha Blok. Het vuur is ontstoken en wij gaan nu snel even naar Sterrenjournaal en Sterren. Het is speciaal voor ons uitgesteld, maar nu zit er klaar Jan van der Putten. Tot zo.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 Nou, laten we maar beginnen met het journaal. Hè. Wat is het? Het is 13 over 2. U luistert naar Radio 1. En in Pyeongchang heeft de Zuid-Koreaanse president Moon... de 23ste Olympische Winterspelen officieel geopend. Zojuist werd het Olympisch vuur ontstoken. En daarvoor kwamen atleten uit 92 landen het stadion binnenlopen. Sporters uit Noord- en Zuid-Korea... twee landen die officieel nog steeds in oorlog zijn met elkaar... vormden samen één ploeg. Verslaggever Gio Lippens. Dit is echt een kippenvelmoment hoor, want euh, we zien euh, een, een Noord-Koreaan... en een Zuid-Koreaanse, zien we daar euh, bij elkaar euh, euh, oplopen met een vlag... die euh, ja, de vormen van het land euh, heeft, in het blauw, in een wit vlak. En euh, zij komen nu binnen als gezamenlijke ploeg, dus Korea. 122 zuid koreanen 10 noord koreanen En die komen dus allemaal onder die euh, gezamenlijke vlag binnen. Even later hield IOC-voorzitter Bach een toespraak... En wezen erop dat sport verbroedert. A great example of this unifying power is the joint march here tonight of the two teams from the National Olympic Committees of the Republic of Korea and the Democratic People's Republic of Korea. We thank you. Tijdens de openingsceremonie schudde de Zuid-Koreaanse president Moon... tot twee keer toe de hand van Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst dat een lid van de Kim-dynastie op bezoek is in Zuid-Korea. Wetenschappers in Schotland zijn er voor het eerst in geslaagd... om buiten de baarmoeder menselijke eicellen te kweken... die geschikt zijn voor bevruchting. De cellen komen uit ingevroren eierstokken... en zijn in een laboratorium gerijpt. De methode gaat een stap verder dan IVF en heet IVM. Afkorting voor in vitro maturation. Volgens onderzoekers is het vooral goed nieuws... voor vrouwen die in het verleden kanker hebben gehad... en van wie voor de zekerheid eierstokken zijn ingevroren. Bij een kinderwens hoeft dan het mogelijk zieke materiaal niet meer terug te worden geplaatst... waarmee het risico wordt verkleind dat de kanker terugkomt. Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus is furieus over de nieuwe bedreiging van een officier van justitie. Hij noemt het een grof schandaal en bijzonder akelig voor de familie. We gaan de ondermijnende criminaliteit keihard aanpakken, zei Grapperhaus. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd met de nieuwe begroting voor de federale overheid. En daarmee is de shutdown, de sluiting van overheidsinstellingen, voorbij. President Trump moet nu nog zijn handtekening zetten onder de begroting... en de verhoging van het schuldenplafond. Voormalig hoofdofficier van Justitie in Amsterdam, Wrakking, is overleden. Hij kreeg in de jaren negentig landelijke bekendheid door de IRT-affaire... over het gecontroleerd doorlaten van drugs. Hans Wrakking was 76 jaar. Het Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij van Jan Steen teruggevonden. Het is de Bespotting van Simpson. Het werk werd tot nu toe aangezien voor een 18 e eeuwse kopie. Het doek was gesigneerd door Steen, maar gedacht werd dat de handtekening vals was. De curator Van Zuchtelen van het Mauritshuis vond het schilderij... in het depot van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen... toen ze op zoek was naar werken van Van Steen voor een expositie in Den Haag. Ze heeft wel een idee waarom het werk niet direct werd herkend. We kennen eigenlijk vooral die huishoudens, die kwakzalvers, die herbergscenes, dat soort voorstellingen. Dus men is veel minder bekend met dit soort schilderijen van Jan Steen. Het nieuw ontdekte werk van Jan Steen is vanaf volgende week donderdag te zien in het Mauritshuis. De Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank... doen onderzoek naar de bestuurscultuur bij ABN AMRO. Minister Hoekstra van Financiën heeft een bericht daarover... van het FD bevestigd. Aanduiding voor het onderzoek is het onverwachte opstappen... van president-commissaris Olga Zoutendijk. Er was kritiek op haar manier van leiding geven. Ze zou autoritair zijn. En al eerder aanvaringen hebben gehad met andere bestuurders. De toezichthouders willen volgens het FD weten... of er binnen de Raad van Commissarissen nog wel voldoende vertrouwen is. En het weer. Van het Zuidwesten uit lichte sneeuw. Die trekt langzaam naar het midden van het land. De middagtemperatuur is iets boven nul. Morgen is het droog, er is meer zon. Het wordt maximaal 5 graden. En zondag vallen er winterse buien. Aan nou, de bevekeersinformatie. Hier staan files op de A4, de richting Amsterdam... voor knopert meer 10 minuten vertraging. Dat komt door de file op de ring van Amsterdam... de A10 Zuid richting Almere. Voor Amsterdam Oud-Zuid, 10 minuten. Op de A16 Antwerpen richting Breda... tussen de Belgische grens en Knopert-Galder, 5 minuten vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum... tussen Utrecht-Noord en Knopert-Rijnseweert, 10 minuten. Daar staat een kapotte vrachtwagen, 1 rijstrook is dicht.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 Sportief lederen interieur. En 17 is velgen om flink wat meters mee te maken. Jij rijdt zo'n rijk uitgeruste Passaat Business Air tijdelijk tegen topcondities. Namelijk al vanaf 298 euro netto bijtelling per maand. Zo sportief zijn we dan ook wel weer. Kijk snel op Volkswagen.nl Investeren? Kom 8 maart naar onze kennissessie in Breukelen. Mogelijk.nl Ook sportief? Nu gratis een snelle DSG-automaat op de Volkswagen Passaat Business Air. NTO Radio 1 Radio Olympia Ik was Olympia Radio Olympia Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst Nogmaals goedemiddag Goedemiddag. Ja, het vuur brandt, de vlag wappert. De spelen zijn geopend. De medailles gaan vanaf morgen eindelijk verdeeld worden. Het komende uur kijken we vooruit met twee NOS-collega's die waarschijnlijk de meeste Nederlandse successen gaan verslaan. Schaatscommentator Sebastian Timmerman en Shortwek-commentator Joris van den Berg. Bekende stemmen van radio en TV. Het startschot heeft geklonken. Knecht naar drie. Achteraan en Grieger. Tak, tak, tak, tak. Zitten, zitten, zitten. Zegt Valin van de Nog één ronde. Knecht op de positie van een medaille. Oh, wel veilig buiten. Terug naar Marion. Terug naar ze zitten allemaal op elkaar. Het is Steenland! groot Groothuis is olympisch oh, kampioen. Knechtbappen naar buiten. En Paklons achter Victor aan. En Vladimir Grigorre. Oi, oi, oi, oi, oi. Oh. Ja. <laughs> Kunnen jullie daarvan genieten zo, als je dit even zo in compilatie terug hoort? Ja, die 500 meter, daar dat, dat, dat, dat hoorden we stukjes uit. Die uh, Jan Smekens daar, daar was ik wel trots op. Ja, ja, ja. ja. En is er ook een, een soort van uh, competitie uh, tussen jullie? Van wie nou de meeste medailles gaat verslaan? Sebas gaat dat winnen. Ja, ja. Nee, maar Sebas gaat. Ja, ja, dat is logisch. Hij gaat ook competitie. Die hard. heeft het ja. heel slim gespeeld. Ja, drie dagen, hè. de dagen dat het niet overlapt. Maar ik denk dat de mooiste is bij mij gaan vallen. Kijk, ja. dat, dat wat... maar goed, we gaan, het er zo over hebben. Maar laten we beginnen bij het uh, lange baanschaatsen. Uh, Sebasje loopt hier al een aantal dagen rond. Uh, valt je iets op? Um, nou, ik vond uh, Irene Wust heel erg sterk en uh, zekerheid uitstralen... Uh, wat we nog niet zo heel erg uh, gezien hebben deze winter bij haar. Maar dat viel me echt op. Ik zag een uh, paar dagen geleden tijdens de training... een uh, uh, ja, zogenaamd treintje, zeg maar. Dus ze rijden ze achter elkaar en een mooi tempo. En dat gaat dan langzamerhand steeds harder. En dat is aan het, was aan, aan het begin van de training. En Patrick Roest reed al lange tijd op kop... maar die gaf op een gegeven moment af. En toen ging Sven Kramer op kop rijden. En uiteindelijk bleef alleen Irene Wust over... Uh, uh, nou ja, achter hem... En, maar sowieso in die trainings, ja, daar straalden ze echt wel wat uit... wat we nog niet zo heel erg veel gezien hebben bij haar deze winter. En we weten van Wust dat zij altijd op zo'n moment en op zo'n toernooi als dit... Ja. altijd een stapje, een stapje meer kan. We komen zo op terug natuurlijk, Sebast. Nog even over de venue, zoals het heet. Ja. Jij bent al heel wat venues geweest. Uh, vergelijkt het is? Dit nou, stadion, de een, uh, ijsbaan? Ik vind het een soort hangar, eigenlijk. Als je uh, kijkt op de, de korte kanten, zeg maar de kopse kant... en je zou daar een deur in maken... dan kan je zo een Boeing 747 ja, naar binnen zeker, rijden... hier ja. om te gaan uh, onderhouden. Maar het, ze, ze hebben het mooier aangekleed dan vorig jaar... bij de WK-afstanden. Toen was het heel kaal, eigenlijk... De, de hele, het hele gedeelte boven de tribunes. Nu hebben ze het met paars aangekleed. Dat is weer eens een andere kleur. Vier jaar geleden was het een soortje veel oranje en rood. Uh, daarvoor hebben we heel vaak blauw gehad. In Vancouver kan ik me herinneren. Ah, paars uh, is een goede televisiekleur. ook. Uh, <laughs> ja. nee, serieus, dat ja. gaat eruit springen op tv. Maar ik vind ja. het wel, ik vind het wel ja. een mooie hal. Ik vind, nee, ja, ja. ik vind het mooier dan vorig jaar. En, uh, wat vorig jaar is gebleken met de WK afstanden is dat er vooral heel snel ijs ligt. En uh, Mark Messer, dat is de uh, ijsmeester die we kennen uit Calgary... in Canada, hele ervaren man. Die heeft vorig jaar laten zien hier dat hij een hele snelle baan kan neerleggen. Uh, uh, en ik hoop natuurlijk dat we dat nu weer gaan zien, dit toernooi... Want schaatswedstrijden kunnen spannend zijn... maar het is nog leuker en nog mooier en nog spannender... wanneer je dat ook nog eens doet ja. met hele snelle tijden. Ja, want eigenlijk maakt het geen moer uit. Want het gaat hier niet om tijden, het gaat hier om medailles natuurlijk. Ja, dat, dat is zo. Maar we hebben ook wel eens... olympische schaatstoernooien gehad... dat uh, de tijden nou, ja, toch iets tegenvielen. En dan is de beleving toch misschien net iets anders. Wanneer uh, morgen... Wie dan ook wint in een tijd onder de vier minuten. wat je op, op een baan op zee-niveau niet vaak ziet. pas zeven keer gebeurt. Ja, dan geeft dat toch wat extra cachet aan zo'n wedstrijd. dan wanneer ja. de winnende de tijd 4-0-4. Is. Hier is het ijs dan goed. is dan ook direct het ijs op de Shorttrackbaan. ook van die kwaliteit. Ze dus zijn er lyrisch over. De, de Shorttrackers, allemaal. Ze vinden het allemaal super snel ijs. Het is heel veelbelovend, zegt ze. Maar. Er gaat toch wat gebeuren, omdat ook die kunstrijders daarop rijden, toch? Dat... Nou, zelfs met die gedachte erbij, want kunst gaat ze combineren met shorttrack op één baan... dat zorgt ervoor dat je niet puur 100% shorttrack-ijs kunt krijgen. Dat kun je niet uh, realiseren dan, dat is onmogelijk, wordt er gezegd. Maar de trainingen tot nu toe op die baan, ze trainen ook in een andere hal, maar dat doet het niet even ter zake. Op de wedstrijdbaan, ja, ze zijn allemaal echt buitengewoon enthousiast, Knecht ook, die vliegt er overheen. Goed, Wust, daar gaan we het over hebben. Morgen, ze kan meteen geschiedenis schrijven op dag 1 van de Spelen... door als eerste Nederlander op vier Olympische Spelen op een rij goud te winnen. We voeren de druk graag nog even wat verder op, zo vlak voor die drie kilometer van morgen. Maar Wust heeft het niet zo op die poeha. Luister maar naar een reportage van Steven Dalabat. In de week voor de Spelen is het een drukte van belang in de Olympische schaatsal. Het wordt al gereest door schaatsers die nog even een wedstrijdje willen rijden... Maar dat geldt niet voor Irene Wust. Zij deed de laatste test voor haar Olympische 3km vanmorgen. Twee weken geleden al. Nee, Wust traint vooral deze dagen. En dat doet ze bijvoorbeeld in een treintje. Dat wordt aangevoerd door Sven Kramer en Patrick Roest. Opmerkelijk is dat ook haar twee Nederlandse concurrenten. op de 3 kilometer... in dat treintje rijden: Kalijn Achterreekte en Antoinette de Jong. Ze haken veel eerder af bij het hoger tempo dan Wust. Maar daar zakt bij Wust de broek niet van af. Nee, ja, ik reed wel lekker, dus ik dacht, uh, nou, ik, zit, ik zit hier wel goed. Maar verder is dat uh, zeg het niks. Nee, joh, nee, het is nou niet in één keer allemaal, omdat de Olympische Spelen zijn, dat het uh, dan in één keer anders is of zo. Ja, dat kan Wust nou wel zeggen, maar dat is voor ons bewoners van de buitenwereld natuurlijk wel een beetje zo. We pakken de recordlijstjes erbij en pompen het graag een beetje op. Dat gewoon maar. Een baan is waar vorig jaar de WK waren en nu, nu de Spelen. En het blijft er drie kilometer en blijft linksom. Ja, ja. kan niet meer maken. Toch ga ik nog even door met dat op... Uh, Daar ja, zit je, op, uh... ja, zit je <laughs> ja, Precies. Um, want jij bent een van de grootste Olympiërs die, die hier rondlopen in Pyeongchang. Merk jij dat aan, aan mensen om je heen? Nee, nee, merk ik niet. Nee, nee, dat, uh, nee. ik denk dat iedereen... Uh, dat is een beetje hetzelfde als met het begin van het schaatsdoen, denk ik. De teller staat gewoon bij iedereen op nul. En iedereen heeft bepaalde doelen in zijn hoofd die hij hier uh, wil behalen. En uh, hoopt te behalen. En dat is uh, voor mij niet anders dan voor iemand anders. Ja, dus al die, al die dingen eromheen, hè, want er zijn ook allerlei lijstjes natuurlijk... die weer boven komen drijven in zo uh, tijdens zo'n Olympische Spelen. Uh, is dat iets wat je makkelijk naast jou neer kan, kan leggen? Ja, ja, ik bedoel, het feit dat ik uh, acht van die plakken in de kast heb liggen... dat betekent niet dat ik nu minder gemotiveerd uh, ben dan, uh, dan anderen. En uh, ja, ik ben er ook totaal niet mee bezig. Ik heb gewoon, ja, ik wil gewoon een paar dingen goed doen. En, uh, en daar ben ik mee bezig. En uh, in trainingen uh, ben ik daar ook mee bezig en gefocust op. Dus uh, ja, dat is niet anders dan anders. Het lijkt me jou dit seizoen ook weer zo te zijn dat je steeds beter wordt. Is dat voor jouw gevoel ook zo? Ik kijk al naar de resultaten, maar is dat voor jouw gevoel ook zo? Ja, zeker. Het ja. Nou, is uh, eigenlijk zoals elk seizoen: uh, raak ik vanaf uh, ja, wat is het, december, januari februari weer in vorm. Dus uh, daar ben ik blij om. <laughs> Hoe belangrijk gaat die eerste dag meteen zijn voor de, voor de rest van jouw spelen? Ook? Ik bedoel, kan het ook een uh, aanzwengelend effect hebben? Zo'n uh, eventueel succes op de eerste afstand? Uh, ja, dat zullen we zien. Ja, natuurlijk, als het goed gaat, dan, dan is het mooi meegemaakt. Maar. Maar daar, en daar ga je ook voor. Ik ga Gelijk in de eerste afstand uh, ga ik uh, voor goud. Dus uh, ja, dat, dat, ja, het zou mooi zijn als het lukt. En als het niet lukt, dan, uh, dan hebben we nog en nog kans. Wie zijn eigenlijk je grootste concurrenten zaterdag? Nou, ik denk uh, uh, Mio Takagi. Die, reed, die heeft tot nu toe, denk ik de snelste drie kilometer gereden dit jaar. Uh, natuurlijk Antoinette. Uh, Martina is natuurlijk uh, wel uh, concurrent. Uh, ja, toch uh, vlak ik uh, Pechstein nooit uit op spelen. Dus uh, ik denk wel dat dat een beetje het rijtje is. Wij horen hier, Wüst, en dan Ik heb er afgelopen maanden vaker gehoord, maar nooit eigenlijk zo ontspannen. Ze was meestal wat getergd. En dit, ze lacht ook veel. Nou, dat wilde ik eigenlijk niet. Net ga zeggen, alsof je mijn gedachten kan lezen. Want ik wilde dus gaan beginnen over dat ze na dit interview... wat ze met Steven Dalaboud had, euh, de hoek omliep en nou, de schrijvende pers liep. En daar heb ik een lange tijd staan meeluisteren. Uh, dat was twee dagen geleden. En ik heb dus inderdaad ook wel dit seizoen een paar keer een getergde wust meegemaakt. En een wat kribben gewust. En uh, soms was ze was echt naar nou, een, een minder verlopen race zag gereinigd. En nu was ze heel ontspannen, heel relaxed. Ze heeft haar echt... Nou, ik geloof al twintig minuten, bij wijze van spreken... de tijd genomen om iedereen rustig te woord te staan. Bleef ontspannen. En dus dat, dat viel mij ook op. Zeker ook uh, uh, nou ja, in de minuten die op dit interview uh, volgden. Ja. ja, en ze heeft natuurlijk niet een heel sterk voorseizoen nee. gehad. Nee, klopt. Maar uh, dat heeft ze vaker aan de hand gehad. Uh, en dan bleek toch altijd weer in februari vroeger reden we dan het week round tegenwoordig de weken afstanden... of één keer in de vier jaar te spelen, dat zij er wel weer stond. Want ja. Ja, ze heeft niet voor niets in Turijn, Vancouver... ook Vancouver bijvoorbeeld, 2010. Dat was het jaar dat ze terugkeerde uh, na uh, de ziekte van Pfeiffer te hebben gehad. Uh, of de overtraindheid, pardon, te hebben gehad. Uh, toen werd ze niet goed op de 3000 meter. Was ze niet goed op de 1000 meter, maar won ze goud op de 1500 meter. Dus zij heeft toch ja, die klik met die spanning, met die druk Kijk wel een Amerikaan. Hè? Ja, nou ja, bijna wel. Het is een, die Amerikaan ja, als die de Olympische Ringen zien... dan overdreven, ja. maar... Zij heeft dat. Zij kan daarmee omgaan. En zij noemt ook haar concurrenten dan op. Wie zie jij als grote concurrent voor iedereen? Voor, uh, nou, Antoinette de Jong. Ik vind het trouwens ontzettend leuk om met de 3000 meter te beginnen. Want we begonnen altijd met de 5 kilometer. Dat was al een zekerheidje. Dit is voor het eerst sinds 1992 dat we weer eens met de 3000 meter... beginnen in plaats van de 5. Maar het is ook meteen een hele leuke afstand, want het is... Uh, dit seizoen de, de, de slecht voorspelbare afstand. Want we hebben alleen maar verschillende winnaressen gehad. Uh, Antoinette de Jong won de eerste wereldbeker in Ereveen. Voronina won een wereldbeker. De Olympic Athlete of Russia, moeten we hier natuurlijk zeggen. Mio Takagi, hoorden we de naam van voorbij komen. Zij won een wereldbeker. Uh, uh, Esmee Visser rijdt hier de drie kilometer niet, maar werd Europees kampioen. En Ivanie Blondair won de laatste wereldbeker. En dan hebben we de namen van Wust en Sablicova dus nog niet eens genoemd. Dus het is. Dit seizoen een hele leuke afstand. De 3000 meter. Wus staat wel bij mij bovenaan het uh, favorietenlijstje. Eigenlijk op basis van die training van een paar dagen geleden. En die hele groep staat daar eigenlijk direct achter, onder wie, dus ook Antoinette ja, Die is ook bij de kandidaat. Serieus model kandidaat. Want zij heeft Wus in het voorseizoen dus al meerdere keren verslagen. En is immers de Nederlands kampioen op de 3 kilometer. En dat is een lekker gevoel. Ja, nou, het geeft wel vertrouwen. Het geeft wel een, een, een, een bevestiging voor jezelf dat je het kan. En dat je. Uh, niet meer de eeuwige derde bent, maar misschien ook wel zeg maar. Ja, nog een stapje hoger of nog twee stapjes hoger. En ja, het is nu vooral uh, focus op gewoon op een goede race en dan uh, zien we wat het waard is morgen. Ja, want wordt die Olympische drie kilometer van hier, moet dat dan de ultieme bevestiging worden om, zoals jij het zegt, niet meer de eeuwige derde te zijn? Maar, ja, misschien wel. Het is uh, elke wedstrijd weer gewoon rijden zoals je wat je kan en wat je waard bent. En ja, misschien geeft het hopelijk geeft het een bevestiging dat, het, uh, dat ik het ook met zo'n wedstrijd... en zo'n belangrijke wedstrijd ook misschien kan waarmaken. En ja, dat is... Uh, ik, ga, ja, ik ga nog niet zoveel zeggen, maar ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik uh, ben er gewoon klaar voor, dus uh, we gaan het zien uh, morgen. Ja, de namen zijn bekend, die hoef ik je niet te vragen... want je zult dezelfde noemen als die ik kan noemen. Maar heb jij iets gezien je, waarvan je denkt van... hé, hey, die is opvallend goed of zo? Is er iets waar je... Voel je dan ook je tegenstanders in de tien dagen dat je hier al bent? Uh, nou, ik denk dat je, zeg maar, langzamerhand je in een, in een uh, andere tijdzone groeit. Dat je steeds beter en beter wordt. En ik denk dat iedereen dat, wel, dat gevoel wel heeft. En het is een hele snelle baan, dus het is wel een, fijn, een, een fijne baan om te rijden. En ja, Irene is natuurlijk hartstikke goed. Die, uh, ja, die won natuurlijk vorig jaar hier het, het WK. Dus uh, ja, iedereen, iedereen denkt wel dat iedereen in topvorm is. Dus, uh, dat, maakt, ja, dat maakt natuurlijk alleen maar leuk. Want dan, als je dan, zeg maar, een goede race hebt gereden... dan denk je al van, oh ja... En als je erbij bent, dan, uh, dan weet je gewoon dat, het, uh, dat je het goed doet. Dus, uh... Kun je zeggen wanneer je tevreden bent? Um, nou ja, vier jaar geleden reed ik hier uh, een van mijn slechtste wedstrijden toen dat jaar. En um, wanneer ik gewoon een, een goede race... Ja, een goede race, wanneer is het goede race? Ja, wanneer ik, zeg maar, mijn doel heb bereikt en wat je, zeg maar... Uh, je kan ook een, een heel goed resultaat halen met een slechte race. En je kan ook een goede race rijden, maar dan een slecht resultaat. Dus dan wil ik liever zeg maar, een, goede, een goed resultaat met een slechte race. Antwernet de Jong, vier jaar geleden in tranen naar een dramatische drie kilometer. En nu een van de uh, favorieten, misschien wel een van de topfavorieten. Um, dat morgen kijken we even nog verder, Sabas. Uh, natuurlijk ontbreken veel grote Russische schaters, Kolisnikov, Joeskov, uh, dat zijn niet de minste. Doet dat voor jou iets af van dit toernooi waar we naar gaan kijken? Mm, nou, een paar dagen, of een paar, dagen, een paar weken geleden, toen vond ik het wel erg jammer, vooral voor Yuskov. Dat is toch de man die de 1500 meter heeft, uh, heeft beheerst in de afgelopen Olympiade. Mm -hmm. um, maar ja, dan ga je nog eens nadenken en toen had ik ook discussies met Ermen Wennemars. En Yuskov, daar zijn we lange tijd van uitgegaan, mo mocht niet komen vanwege uh, een marihuana schorsing van tien jaar geleden. Maar Erben heeft mij er toch ook wel van weten te overtuigen van Sebas. Die gaan ze echt niet alleen maar vanwege die schorsing niet uitnodigen. Er moet meer aan de hand zijn. Inmiddels weten we ook dat zijn naam voorkomt in een e-mail uh, van Grigory Rodchenkov. Hè. De, speel, de, de spin in het web van vier jaar geleden. De klokkenluider uh, De klokkenluider ook Mail. uiteindelijk met die documentaire Icarus. Ja, En als je die documentaire ook nog weer terugkijkt... dan ja, valt nog steeds eigenlijk je mond open van verbazing wat er allemaal is gebeurd. Dus... Goed dat Rusland is gestraft eigenlijk. Oké, okay, en dan... Uh, uh, dat gezegd hebbende... welke afstand is dan voor jou... dan toch, want misschien was dat inderdaad... Wat die 1500 meter, dat duel met Verweijen... in Joeskoff en de 1000. Maar, maar wat, welke afstand? De 10 kilometer... op de lange baan. Daar is daar ik, ja, dat, ik, dat, daar, dat Daar kijk ik echt naar uit. Dit dat wordt... is zo apart. Ja. We, we hebben uh, jarenlang gaat het eigenlijk over internationaal die 10 kilometer afschaffen. Ja. Eh, niet meer doen, veel te lang. Iedereen ja, met mee. wie ik spreek, gisteren Facebook Live-sessie... gaat eigenlijk alleen maar over één afstand, de 10 kilometer. Nou, alles wat er gebeurd is in Vancouver eh, vier jaar geleden... echt, de 10 kilometer, daar kijk ik echt naar uit. Ja. Aanstaande donderdag en eh, Kramer, Ted-Jan Bloemen, Jorrit Bergs... maar die ook niet slecht reed de afgelopen dagen hier op de training... Toch misschien nog een paar mensen die de, de, de, de druk nog wat kunnen opvoeren daarachter. Maar normaal gesproken die drie, daar kijk ik echt naar uit. En waar ik echt naar uitkijk, dat is de relay finale bij de mannen. Want ik zou het echt... hebben het over short track dus. Short track. Want ik zou het fantastisch vinden als daar uh, uh, eigenlijk een soort van uitnaam... van de hier afwezige Freek van der Wart... een mooie revanche wordt gehaald door uh, Shinky Knecht en zijn drie uh, mede matadoren. Want dat, uh, ja, dat, dat is ook zo'n mooi verhaal in de sport... We gaan het uitgebreid hebben over Short Track. Maar er is nog veel meer moois. Want de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Dat is een prachtige regel uit een bekend Nederlands lied. En elke dag kiezen wij ook een mooie Nederlandstalige plaat uit. Die op een of andere manier gelinkt is met of het nieuws of met de Olympische Spelen. Ja, en deze hoef ik niet uit te leggen. Hier is de dijk met We beginnen pas. Uit een raam, ruis in de boom. En opeens dat gevoel weer, dat kan nog misschien Voor oh, meisjes en jongens, laat fietsen en rommels Met grote geloos, en het hart op de top Nee, het is niet te laat, we zijn met de meesten Die niets anders hoeven aan hun hoofd We zijn onderweg, alles komt terecht. We beginnen vast, we beginnen nu vast. Zelf.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 Een dag in het najaar, met een lucht zo mooi als je nog nooit hebt gezien. Een oude een raam, en een ruis in de woon, en opeens dat gevoel, het kan nog gezien. Alles komt terecht, wij zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. We beginnen pas, we beginnen nu pas echt. Lekker een lange plaat. Van der Dijk, we beginnen pas. We gaan morgen pas echt beginnen. Net zo natuurlijk. lang als de 10 kilometer. Mooi, ja. hè? Ja. Ja, discussies gaan gewoon door, door, ook tijdens de plaat. Ja. Vliegtuigbouwer Boeing bekijkt of het mogelijk is om met één piloot te gaan vliegen... en de co-piloot uit de cockpit te schrappen. Dat meldt de Guardian. En de reden is simpel. Luchtvaartmaatschappijen zouden miljarden minder kwijt zijn aan personeelskosten. Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het een goed plan van Boeing? Um, nee, het is eigenlijk ja, niet zo'n goed plan. Uh, het past natuurlijk wel in een ontwikkeling. Uh, een ontwikkeling naar autonoom vliegen. Um, en dat kunnen wij niet tegenhouden. Um, wij geloven wel dat deze ontwikkeling, zeker in de luchtvaart, uh, nog wat dertig jaar gaat duren. We lopen in dat opzicht wel achter autonoom rijden. Maar het is eigenlijk niet zo'n goed plan. Maar, wat, waarom um, is het geen goed plan? Nou, um, één piloot is eigenlijk geen piloot. Want als je jezelf de vraag stelt. Waarom zitten er twee piloten in een cockpit? Dat is niet alleen om elkaar te assisteren... maar ook om elkaar te controleren en te vervangen. En controleren en vervangen is niet meer mogelijk... als er maar één piloot in een cockpit zit. Dus eigenlijk is het vliegen met één piloot pas mogelijk... wanneer het vliegtuig volledig autonoom zou kunnen vliegen. En dat gaat wel gebeuren, maar dat gaat nog wel heel lang duren. Ja, maar jij zegt het gaat heel lang duren. Waarom gaat het zo lang duren? Die ontwikkelingen gaan toch super snel? De, de ontwikkelingen die gaan, die gaan inderdaad nog snel. Maar we zien toch ook al dat een heleboel passagiers... dat die een gevoel van veiligheid hebben bij, dat er een piloot voorin zit. En je ziet ook dat een vliegtuig een zeer complex machine is. En dat heeft eigenlijk altijd wel een, een systeembeheer nodig. Dus er gaan ook al uh, veranderingen in het vak van piloot plaatsvinden. Van steeds van veel meer uh, het zijn van bestuurder naar richting het zijn van de systeembeheerder. Um, maar als je één piloot nodig hebt in een vliegtuig, dan heb je er ook eigenlijk altijd twee, keer no uh, twee piloten nodig. Die elkaar kunnen controleren en assisteren in het uitvoeren van de taken. Nou doet Boeing dit niet voor niks. Hè? Want ze zeggen ook van ja, uh, wij denken ook uh, aan de personeelskosten. Is, zijn die personeelskosten zo'n groot probleem? Uh, nee, eigenlijk niet, want er is een, een, een level playing field tussen alle luchtvaartmaatschappijen. Uh, alle luchtvaartmaatschappijen worden geconfronteerd inderdaad wel met hoge uh, kosten uh, voor het cockpitpersoneel. Uh, echter, uh, die worden natuurlijk gewoon doorberekend aan de klant. Dus dat is ook eigenlijk geen probleem? Nee, dat zien wij niet als een, als een probleem. Uh, het is natuurlijk, uh, als je de eerste luchtvaartmaatschappij bent... Uh, die autonoom of met één piloot kan vliegen... dan heb je natuurlijk een voordeel ten opzichte van je concurrenten. Echter, de rest volgt snel. Uh... Nou, kortom. Het duurt nog wel even voordat er één of geen piloot nog in de, in de cockpit zit. Uh, dankjewel, Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Keren wij weer terug naar het dan nou, Niet op de lange baan van 400 meter, maar op dat kleine baantje van 111. Ja, euh, morgen. Ook daar begint het morgen. Tijdens de drie kilometer van de vrouwen is ook een toernooi van de shortracks aan de gang. Met ja, en dan, dan zit jij hier niet, hè? Want dan zit jij, bedoel, dan... staat hij. Dan, ja, dan sta jij op die andere, ja, uh, op ja, de, de shorttrack. Ik sta daar ook, ja. Klopt. Ja, dan presenteer ik hier met uh, Gio Lippens. Want, want ja, jij doet voor televisie, volg jij het short -track. Dus ik zit En jij, jij uh, Sebastian, jij commentarieert soms ook uh, ja. shorttrack. Dus ik ben eigenlijk de enige, ja, weinige... Uh, vind je het leuk, shorttrack? Ja, ik vind het wel leuk, maar ik moet, ja, ik moet, het is een, voor mij een jonge sport... Uh, het is voor mij een nieuwe sport. Het is ook een, een te gekke sport. Um, is, gaat dit de doorbraak worden van Shorttrack in Nederland? Nee, ik denk het niet. Waarom niet? Mm -hmm. Dat had dan misschien al eerder moeten gebeuren met de knecht toen hij de bronzen medaille pakte en daarna wereldkampioen werd. Ik denk dat het wel weer een stap vooruit gaat worden, maar lange baan gaat. En daar kan je heel veel over zeggen. Maar dat zit natuurlijk echt in de Nederlandse genen. Jij omschrijft het al. We hebben natuurlijk met z'n allen heel lang Shorttrack niet gesnapt, we begrepen niet wat ze nou deden anders dan lange baanschaatsen. En het gaat niet om een klok. En bij lange baanschaatsen gaat het wel om een klok. En dat, is, dat botst heel erg met ons schaatsidee. En daardoor denk ik dat het nog heel lang gaat duren... voordat shorttrek echt, echt uit de klauw gaat groeien. Ja, Joris, om het zo maar even te zeggen. Joris, jij begrijpt het wel. Je begrijpt het dus ook heel goed. Uh, wat begrijpen veel mensen... Uh, wat zie jij dan wat veel mensen nog niet zien? De, de regels zijn heel, heel ingewikkeld... De afstanden zijn ingewikkeld. Er zijn verschillende toernooien, net als bij lange Maar bij lange is duidelijk dat het om die klok gaat... en dat er dan een klassement over gemaakt kan worden. Bij short track gaat het op een toernooi als een EK of een WK in één keer om punten. En dan gaat het dit, deze twee weken in één keer om gouden medailles op afstanden. En dat is allemaal heel ingewikkeld. Dat is dan wel te begrijpen, denk je, hoor. Want dan hebben we hebben natuurlijk bij schaatsen ook die overgang gehad. Hè? Van uh, destijds, toch. we keken vroeger alleen round en, en, en toen dachten we, oh, oké, okay, nu gaat het om afstanden. Ehm... Um... Wat wil ik nou zeggen? Uh, Jet, nou, dat... Jet, leek je doen? <laughs> Misschien daalt hij in. Nee, ja, maar het kan uh, wel heel moeilijk zijn, maar het is wel... Het is je kan het wel zien wie de wint, wil ik zeggen. Nou, dat wilde ik net gaan vertellen, daaraan aan vast, aan vastknopen in een Eddie Poelman-achtige zin. De race zelf zit ook nog zit vol met obstakels en rare beslissingen van de jury. En het zijn heel veel races achter elkaar. En je kan eruit gaan door pech, of je kan door iemand anders pech toch nog doorgaan. En er zit heel veel onredelijkheid in, in de sport. En de beste kan door iemand anders zijn klunzigheid gewoon... Het kan morgen krecht gebeuren in de serie van de 1500 meter. Kan die vallen, kan die een stomme buiteling maken en dan is het over. Of die afstand. Ja, kan Want hier ook, bedankt. Dat het kan op de 500 meter natuurlijk ook gebeuren. Ik bedoel, Jan Smeekens of Ronald Mulder of wie dan ook kan ook onderuit worden gereden Ja, maar die kans is een stuk de... kleiner. Wat, wat ik dan altijd het... Uh, uh, want wij zitten ook wel eens een beetje op elkaar een beetje op te stoken. En dan zegt Joris terecht van een tien kilometer tussen twee uh, kazachen. Dat is uh, kijken naar groeiend gras. En dan zeg ik altijd... Ja, maar bij het short moet je soms vijf minuten wachten... voordat je weet wie de wedstrijd heeft ja. gewonnen. bijna net zo lang als een nummer van de dijk. Ja, dat... dat... Dat vind ik het, het, na, het grootste nadeel van, ja. uh, van het short track eigenlijk. Aan de andere kant, je kan wel zien wie er wint. Hè? Wie er als eerste over de finish gaat. En dan is het inderdaad, we even, even, even wachten. Maar dat merk je, uh, dat, dat is iets heel bazaals in deze sporten. En, en wat, wat, wat het lange ze niet heeft. Wie komt er als eerste over de finish? Nou, als dat zo is, dan is het ook prachtig om te zien. Er ja. komen absoluut finales die zo gaan eindigen. En die zullen echt schitterend zijn. Dat bedoelde ik net met de ja. komen heel... Ik denk dat er medailles aankomen voor Nederland. En daar zullen er een paar heel mooie bij zitten. Dat een race, gewoon 1, 2, 3, duidelijk gevecht. En die wint die pakt zilver, die pakt brons. Daarom ja. is die maastart ook een succes aan het worden op de lange baan. Hè? Dat is nu deze Olympische Spelen voor het eerst Olympisch. De mini-marathon, 16 ronden. Beetje heel, duwen trekken. Ja, een beetje duwen trekken inderdaad. En gewoon Gekke heel simpel dat tussendoor voor plaatsen... Vier tot en met de rest, maar 1, 2 en 3 aan de streep zijn ja. ook altijd de nummers 1, 2 en 3. Maar jij, is, uh... jij, jij zei ook uh, van nou, ik, ik zit ook erg te wachten op die relay de, ja. op, bij short track, want ja. dat, het is ingewikkeld, er zijn veel obstakels, maar het is wel enorm spectaculair. Ja, dat is echt spectaculair. Al die rijders in de baan en het, het duwen van elkaar en ook gewoon, maar door, door het verhaal van vier jaar geleden, uh, uh, de val. De wedstrijd die eigenlijk afgeschoten had moeten worden... want het was voor de eerste helft van, uh, van de eerste bocht. Dat gebeurde niet. De hoofdrolspeler van toen die zich niet heeft weten te kwalificeren... voor deze Olympische Spelen. Uh, uh, ja, het zou gewoon een heel mooi verhaal zijn... als het nu wel lukt, gewoon voor die Nederlandse ploeg. Ja, en Schinkie Knecht. Precies. Ja, ik heb voor deze speler ergens gezegd... kan hij vier gouden medailles winnen. Ja, dat kan hij, absoluut. Maar gaat het gebeuren? Nou, zeer waarschijnlijk niet. Want zo is die sport. Het hij is bijna niet te voorspellen, maar... Komen. als je een, een globale, uh, ruime voorspelling moet doen... Chinky Knecht kan absoluut een gouden medaille winnen. Dat is ook zijn doel. Op welke afstand? Geen idee. En daarnaast kan hij er nog wel één of twee bij pakken, eerder plaats. We gaan het hebben over het Olympisch ijs van die uh, Gangnung Ice Arena... die hiernaast ligt. Verslaggever Edwin Cornelissen is namelijk op zijn onderzoek uitgegaan... Ja, wat vinden die checkers zelf van dat ijs? De Gangdung Ice Arena is deze ochtend het decor van kunstrijden. Voor 12.000 lege blauwe stoeltjes in een paarsige setting... werken de paren hun training af op het ijs... waarop geprojecteerd is het logo van Pyeongchang 2018. Maar de gedragen muziek van het kunstrijden. zal ook plaats gaan maken. voor de keiharde actie. spanning en sensatie van het Short Track. Ouderwetse scholderronde van Knecht. Hij ronde net af, het af. Leef overheid. En van als eerste over de streep. Vanwege die kunstrijdtraining treffen we de shorttrekkers dus maar in het Olympisch dorp. Maar daar gaat het dan uiteindelijk wel weer over de ijsvloer in de arena. Want als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat Shinky Knecht en Lara van Ruiven... met grote glimlachen op hun gezicht rondreden op dat Olympische ijs. Ja, ijs was de eerste twee dagen ontzettend goed. En, uh... Ja, heel goed. Het is echt uh, lekker ijs en... Ja, ik denk dat het me wel ligt. Maar ik denk dat iedereen wel ligt. We kunnen er alleen maar tevreden mee zijn. Het gript gewoon goed en er uh, zit snelheid in, dus dat voelt gewoon heel fijn. Uiteindelijk uh, ga je wel met vertrouwen erin en uh, dat, dat helpt sowieso, denk ik. Als je lekker traint en je rijdt snelle tijden... en uh, ja, natuurlijk krijg je daar meer vertrouwen van. Als jij hele slechte trainingen draait, dan uh, ga je er niet beter op voelen. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook uitschakelen, maar het uh, zal altijd wel helpen, ja. Dus ja, we gaan zien wat het zal zijn voor de wedstrijd. Maar we merken ook wel, al uh, nu de afgelopen dagen, dan, uh, of de laatste dag komen is ook meer binnen en dan zie je ook dat de ijstemperatuur omhoog gebracht wordt... zodat het zachter wordt en dan merk je meteen dat het wel iets minder snel wordt. Maar het is nog steeds van hoge kwaliteit hoor. Oh, maar die combi met wat kunstrijden is voor jullie dus eigenlijk niet zo gunstig? Nee, want kunstrijden willen het ijs zacht hebben, maar wij willen het liever harder. Dus dan... dan... Proberen ze dat uh, tijdens de dagen te wisselen, maar dat is in principe bijna onmogelijk. Dus dan uh, krijg je wat een uh, wisselvallig ijsloortje. Maar dat is voor iedereen gelijk en tot uh, nu toe is het ijs gewoon uh, hartstikke goed. Dus, uh... De consequentie van uh, dat zij daar trainen is dat wij elkaar nu spreken in het Olympisch Dorp. Uh, hoe ben je hier gezeteld? Ja, hartstikke prima. Ik heb een mooi kamertje en ik slaap hartstikke goed. Dus uh, ja, ik ben er uh, zeker heel tevreden mee. Ja, je, de, de slaap is goed. Ik hoorde wat verhalen dat, dat het wat moeizaam was. Ja, in het begin wat moeizaam, maar nu de laatste twee dagen gaat het hartstikke mooi. Dus uh, ik kan er zeker tevreden mee zijn. Nou, ontspannen ook? Zeker ontspannen, ja. ja, ja. Ik heb nog geen last van stress. Dus uh, dat gaat hartstikke mooi. Ik vond het in... We hadden natuurlijk een trainingskamp in Japan hiervoor. Toen uh, was het nog een beetje ver van je bedshow. En nu ben je hier echt in het dorp en uh, dan is het toch wel ineens meer aan het leven... Alles is gewoon groter. Er is meer media-aandacht. Uh, alles is, wordt gewoon groter uitgepakt. Dus ja. ja, dat brengt zeker wat druk met zich mee. Maar al moet ik zeggen dat ik er nog vrij relaxed onder ben. En uh, het is denk ik ook een deel voor uh, hoe je het zelf uh, jezelf oplegt. Ja, vooral voor van mij wel beginnen, ja. Oh, de kop eraf? Ja, zeker. En zo is het. Shinky Knecht, als altijd, uh, ontspannen. Ja, dat is echt... Die is altijd hetzelfde, Joris. Ja, het is prachtig. Op zo'n persconferentie dan snij ik het onderwerp autocross aan. Dat is een grote hobby. En dan gaat hij ja. gewoon lekker over. Zit de bomen met zijn benen op een stoel. Zink maar... je sleutelauto's en dan gaat hij ermee crossen. Ja, dat vind ik machtig mooi. Misschien vind ik dat nog wel mooi. En een short trekker. Ginnen die dan. Maar jullie hebben hem ook zien trainen. En was dat ook indrukwekkend? Ontspannen, Rustig. Hij zoeft over het ijs. Geen problemen. We zijn er dus straks, terwijl de opening bezig was... zijn wij nog even bij de buren wezen kijken. Daar waren de Canadezen aan het trainen. Nederlanders zijn nu op dit moment aan het trainen. Dus dat konden we daarnaast niet meepakken. En dan ligt Knecht op het moment dat Charles Hamlet... een van de grootste short van deze generatie... en misschien nog eens, neem ik aan van wel, all time. een van de beste alle tijden. Precies. Is zijn rondjes aan het rijden. En hij ligt ontspannen op de boarding. Kijkt ze nu, dan is naar links, naar het ijs. Klokt een beetje, en zit voor de rest een beetje te wachten. Trekt zijn het conclusies. Ijs op, en... Het ijs op macht. Ik denk... Het feit dat hij niet keek dat Hamelet dat erger vond... En, dus uh, en dan is uh, uh, meer onder de indruk. was. Je hoopt dat handelen net zo'n waard als Knecht dat het kweek is. Ja. Dus hij begint hem al na te doen. Ja. Ja. 1500 meter, uh, de kampioen van uh, Sochi, hè, natuurlijk. En morgen die 1500 meter, er, is, uh, er wordt echt gezegd oh, dat wind Shinky en het Shinky wil. Dat komt nee, wel nee, goed. Nee, nee. Zo werkt het nee, nee, niet, nee, hè, nee, jongens. Nee, nee, niets, dat moet je niet zeggen. Nee, maar het wordt wel gezegd door, door, door, door die bureaus. Nou, dat oh, dat komt. Die wordt ja, 500 track, meter. Shinky, goed, die gaat eens winnen. Ja. Ja. Uh, dit Doododoodo. doe ik niet naar, maar dat kun je over lange baan schaatsen zeggen. Dat is een tijdrit. En een fantastische Sven Kramer kan medailles winnen. Knecht is ook fantastisch. Maar die kan ook met tranen en met kneuzingen naar huis gaan. En dat het allemaal misgaat. Ja. Maar als hij wint, en nu citeer ik Steven Dalenbouw, dan zal dat een aanzwengelend effect gaan hebben. Ja. Dus toch, dan? Dat denk ik wel. Maar... Los van de pech die hij natuurlijk niet moet hebben... of dat er iemand anders onderuit gaat... we kunnen toch wel zeggen dat Shinky een van de beste is momenteel op die ijsbaan. Ja, ik ga heel snel twee koreanen noemen. Hwang Lim, een... Canadees, Girard is erg in vorm. Een Hongaar met Chinees bloed Liu. En dan heb je zelfs een beetje genoemd. En Knecht zit daar dan ook nog bij. En de Koreanen zijn zeer onder de indruk van Knechten. Er ja. is op een persconferentie heel mooi bij de Zuid-Koreanen gezegd. Daar werd gevraagd aan de coach. En Zuid-Korea moet hier oogsten. Dit is een grote sport hier. Hoeveel medailles gaan jullie pakken? En toen zei de Zuid-Koreaanse coach. En dat is heel atypisch. Dat hangt af van de vorm van die ene Nederlander met die baard. Want hij kan dingen die anderen niet kunnen. Ze zijn echt bang voor hem, zeker in de relay, de aflossing. Ze zeggen allemaal, we zijn doodsbang voor wat die Knecht in de slotrondes kan. De tactiek van de andere landen in de Nederlandse races, halve finale en finale... ik ga ervan uit dat ze die gaan halen, de mannen... zal zijn, zorg dat Knecht er niet meer bij zit. Dat oranje pakken er in de slotrondes, de twee slotrondes, niet meer bij zitten. Want, want anders is... maakt Knecht het gegarandeerd af. Dan grijpt hij ze. Dat is correct. Uh, daar weten we inmiddels best wel veel van als Langebaans baanschaatsland. Maar we hebben ook nog wat andere. Uh, misschien bij de mannen iets minder groot. Uh, maar bij de vrouwen hebben Suzanne Suzanne Schulting het grote talent. Maar wat kan zij hier? Ik denk dat het allemaal net te vroeg voor haar komt. Ze is bezig zichzelf als een ruwe diamant te, ja, te, te laten polijsten... En dat proces is helaas nog bezig. Het komt te vroeg. Ze heeft een terugslag gehad dit seizoen. Zeker in haar prestaties. Het is nog meer alles en niets dan het was. Ze hebben bij World Cup ze... al een keertje in zilver gereden. Zeker. Dat heeft ze ook gedaan. Ja. Maar heel veel pech en tranen en Penalties. rare acties. En verlies van geduld en overmoed en valse starts. Ja. Te graag wil ze het. Ze wil het te graag laten zien op momenten waarop dat niet nodig is. Als ze dat hier afleert, kan zij misschien ergens in de buurt van een bronzen medaille komen. Maar... En ook met de aflossing. Wetende dat de spanning bij haar ook altijd groot is. Hè? De eerste dag van vorig jaar het WK. Dit jaar weer het EK. Vorig jaar het EK. Die eerste dagen. Dat is natuurlijk een ander toernooi inderdaad. Maar die verprutsten ze eigenlijk allemaal. Het valt mij op dat ze de laatste jaren... en dat zijn er natuurlijk nog niet zoveel bij haar. Dit is haar vierde jaar dat ze er zo'n beetje bij is. Op de grote toernooien is er altijd een typisch minimaal één Suzanne Schulting moment. Met ja, een penalty, een rood, een rood kruisje of tranen of een combinatie daarvan. Ja. Nou, en dat moet ze echt gaan afweren, ja. want ze is ontzaggelijk goed. Um, en ook daar kijken we naar de relay. Want uh, ook daar hebben we, zeg ik in Nederland, he? gewoon morgen, met ja. En morgen komen morgen ze in actie op de 500 meter. Maar inderdaad, halve finale, dat is meteen belangrijk. Ja, dat is hartstikke belangrijk. Uh, ik ben ook eigenlijk wel benieuwd, Joris, wat jij denkt, als ik even een vraag mag stellen aan Altijd. mijn, aan mijn collega. Nee, maar Jorien de Mors, haar naam is nog helemaal niet gevallen. De ja. reed deze week haar snelste 1000 meter ooit op zeeniveau, hier op de lange baan, waar wij nu zitten. Denk jij dat zij meer kan nog dan alleen die relay? Of, wat ze rijdt waarschijnlijk ook de 5000 meter, de 500. hè, op de, op de ja. short track. Zijn ja, we daar nog zien? Zeg de vierde plaats van vier jaar geleden. Jorien is hier om op de short track baan een medaille te pakken. Dan is haar Daarbij. short track carrière op een goede manier afgerond. De grootste kans heeft ze bij de aflossingsploeg. Zuid-Korea is Waarschijnlijk onklopbaar. China treffen ze morgen in de halve finale. En kan het... in Italië toch? Italië en Japan. Dat wordt dus waarschijnlijk een duel met Italië. In de en maar... de vlaggedaagse liep gewoon nu in de ja, kou daarin. Ja, Fontana. En dat wordt een probleem voor Schulting. Want dan moet ze weer met Fontana gaan sprinten. En dat is dit seizoen nog niet echt een succes geweest. Maar in die finale, als Nederland die haalt... en die kans is echt aanwezig, want Italië kan ook geklopt worden... ja, dan zit uh, Brons erin. Maar individueel, vroeg jij, Jorien... Of 1500 meter. Ze kan absoluut de finale halen met haar kwaliteiten. Maar dan komt het geweld uit Zuid-Korea. En er zitten er nog anderen bij. En dan wordt het net Weet je wat lastig. nou zo leuk is trouwens? Ik ben een enorme fan van statistieken. Op het moment dat die relay halve finale bezig is. Daar ja. rijdt ook Japan. Daar rijden twee zusjes Kikuchi in mee. En welke rit is dan gaan die op de lange baan... Rit 7 Zueva tegen... Ah ja, kakikutsi. Ja, maar hoeveel kikutsis zijn er? Er zijn er 33. Ah, oké. Okay. <laughs> het wordt in ieder geval een mooie dag morgen. Ja, hebben zin we zin in, gaan beginnen. Het wordt De echt... dijk zong het al. Ik, ik citeer, ik citeer Buust, het wordt knallen. Het wordt knallen. Het wordt knallen. Ja, morgen dus... Uh, de... Morgen horen we Joris op de televisie, Sebastiaan op de radio. Jongens, heel veel succes deze komende twee weken. We gaan uh, van jullie genieten. Ja, en jij ook succes, ja, want jij joh. staat uh, op, uh, voor televisie op de die andere Canon baan. De Short... Ice Arena. Ja, we hebben er zin in. Dit was het eerste, de eerste uitzending. Het was een fijne, uh, uh, fijn begin, uh, Patrick, wat mij betreft. Absoluut zeker. We gaan zeker. er twee mooie weken van maken. Nou, dat gaan we zeker doen. Morgen, 11 Zit uur, zocht Radio Olympia. Top hoor.